11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhoort. Zometeen in de proloog. Kijken naar de toer is ook een vak. En is Wielertaal wel te verstaan? Dat straks na het NOS-journaal met Dorald Negens. Het kabinet beschouwt de CBS-cijfers niet als een meevaller. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën is het puur een kwestie van statistische definities. CBS maakte vanochtend bekend dat het begrotingstekort over dit jaar... toch niet boven de 3% lijkt uit te komen. Dat komt doordat het kabinet de redding van bijvoorbeeld SNS Reaal... had meegenomen in de berekeningen. Maar dat hoeft volgens het CBS niet. Dijsselbloem. Ik doe gewoon wat, de, wat het CBS en Eurostad tegen mij zegt. Eh, tot nu toe moest je altijd als je een bank redde... Eh, dat geld meteen afboeken, dus meteen in je saldo verwerken. Nu is het laatste bericht dat dat niet zou hoeven bij SNS... Eh, ik wacht het af, want uiteindelijk moet Eurostad het definitieve oordeel vellen. Dus helemaal zeker is het nog steeds niet. Volgens Dijsselbloem hebben de CBS-berekeningen ook geen betekenis voor de bezuinigingen. Een hoge geestelijke, een geheim agent en een beurshandelaar zijn vanmorgen aangehouden... op verdenking van corruptie, oplichting en laster bij de Bank van het Vaticaan. De aangehouden geestelijke is monsignor Scarano uit Salerno een accountant bij de Vaticaanse bank... en werd twee weken geleden al in staat van beschuldiging gesteld... op verdenking van witwaspraktijken. Volgens Italiaanse media vervoerde de medewerker van de Italiaanse geheime dienst... in opdracht van de geestelijke een geldbedrag van 20 miljoen euro... met een privévliegtuig naar een bank in Zwitserland. Het geld zou afkomstig zijn van wat wordt genoemd vrienden uit Salerno. Voor zijn diensten kreeg de geheime agent 400.000 euro betaald. De consument moet weer centraal staan bij de banken. Bankproducten moeten simpel en standaard worden, zodat klanten ze kunnen vergelijken. Dat zegt de voorzitter van de commissie Structuur Nederlandse Banken, Herman Wijfels. Dat er een product is waar mensen van weten, hier worden wij niet gepakt op enige wijze. En dat zou dan het geval moeten zijn met name voor hypotheken en voor individuele pensioenspaarproducten. De commissie vindt verder dat de risico's die banken lopen moeten worden ingeperkt. Om klanten te beschermen moeten activiteiten met een groot risico apart worden gezet. De kapitaalbuffers van de banken moeten worden versterkt en dat moet sneller gebeuren dan nu de bedoeling is. Gisteren lekte al uit dat de commissie wil dat huizenkopers meer spaargeld in hun woning stoppen. Die hypotheek zou moeten worden beperkt tot maximaal 80% van de waarde van de woning.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 Het weer, regen of motregen trekken naar het oostenweg. Vanmiddag is het droog, soms wat zon. De wind neemt af, 17 graden wordt het. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Morgen overdag bewolkt, maar ook af en toe zon. Zondag lijkt het meer op zomer. Meer zon, weinig wind en 21 graden. En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Een probleem op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. De weg is helemaal dicht bij de vechtbrug bij Muiden. Dat komt door een technische storing. De vechtbrug die ging open, maar ging daarna niet meer dicht. De monteur is wel onderweg. Er staat inmiddels 4 kilometer file richting Amsterdam. Het is beter om om te rijden vanaf Eemnes via Utrecht. De andere kant op loopt het vast tussen Diemen en Muiden 5 kilometer. De A28 zwolle richting Utrecht. Daar nou staat bij Knoopend Hoevelaken nog 3 kilometer. En de N207, de wegbergenambacht Alphen aan de Rijn... is in beide richtingen dicht bij Alphen aan de Rijn. En de oorzaak is een ongeluk. 100 jaar tour, dat is goed voor de vele helden van de koers. Zometeen verder met de proloog.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 Dit is Radio 1, de Vara, de Proloog, de aan Blekkenhorst. Goedemorgen, hier zijn we weer, op de dag voor het begin van de 100e Tour de France. We zijn sinds het begin van ons eigen bestaan altijd schoon geweest, dus we volgen zonder gêne de komende drie weken de koers der koersen. En voordat ik mijn gasten van vandaag aan u voorstel, wijs ik er nog even op hoe u thuis een uniek wielershirt van de proloog kan winnen. Want als u al eens onder het fietsen droomt van een overwinning op een kol, van een toptijd tussen werk en woning... of als u nu eentje een massasprint wint op een polderweg of een wildrooster ziet als de meet na een ontsnapping... Dan willen we die droom graag van u horen. U kunt hem als geluidsfragment insturen, als fotoreportage of als video met enthousiast commentaar. En het kan via YouTube, via Twitter proloog... of gewoon via onze mailbox deproloog@vara.nl. Taalkenner en wielerliefhebber Wim Daniels zit in de studio in Eindhoven. Hij heeft zelf ook gefietst en hij heeft vast nog wel dromen van monsteroverwinningen, toch, meneer Daniels? Ik heb uh, twee overwinningen geboekt in mijn carrière. De ronde van Gerwe. moeilijke ronde moet ik zeggen. En de ronde van Valkenswaard. Twee overwinningen. En hoe ging dat in het hoofd? Nou, dat was toch wel heel bijzonder. Ik uh, fietste toen niet bij de amateurs, uh, ook niet bij de nieuwelingen. Volgens mij waren het de aspiranten. Toen nog met een D daartussen geschreven. Dus niet aspiranten, maar aspiranten. Het waren de jongens die aspiraties hadden. Um, en ik uh, fietste toen altijd als we naar een wedstrijd gingen. Want ik heb vroeger ik heb toch wel twee, drie jaar gefietst. Dan gingen we er ook altijd met de fiets naartoe. Ik heb zelfs ooit de acht van Kaam gefietst als aspirant of nieuweling. En dan moest ik eerst nog een kilometer of 60, 70 fietsen. Voordat ik een wedstrijd kon fietsen van een, een een kilometer of 50. Dus ik was in mijn hoofd altijd vooral bezig om bij die wedstrijd te komen, uitgerust aan de meter te komen. En dan denken wij gewoon, daar gaat die dekselse Daniels, hè? om maar even een <laughs> voorbeeld te geven. Uh, aan tafel bij mij, aangeschoven Anne Spapens en Monique Huiding. want zij schreven het boek Thuis voor de Tour. Monique, fietser, zelf? Uh, nee, alleen uh, naar Albert Heijn. Oké, okay, en gaat dan ook in het hoofd wel eens een stemmetje? Ik, uh, ik heb altijd een liedje in mijn hoofd. Oh. Mogen we daar een klein beetje van horen? Nou, uh, dat wisselt nogal. Maar toevallig, toevallig is het vandaag van Johan Sebastian Bach. Oh, <laughs> dat is wel een hele mooie <laughs> ja. klassieke. Ja, dat is het fenomeen keef Het heet een oorwurm. Dat, uh, dat je een bepaald melodietje niet uit je hoofd kunt krijgen. Daar heb ik heel veel last van. Altijd eigenlijk. En dat uh, blijft uh, dan ook zitten dan natuurlijk. Dan komt die stem niet overheen in ieder geval. Anne, stemmetje uh, als je op de fiets zit. Zit je op de fiets? Ik zit op de fiets, maar net als Monique. Maar hele kleine stukjes met volle fietstassen. Dus het enige stemmetje in mijn hoofd... is. Uh, het boodschappenlijstje over het algemeen. Dat ik alles wel uh, mee is. Ja. ja, precies. <laughs> Straks uh, gaan we er meer van horen in onze quiz: De Aankomst. En tijdens de tour dan worden we op de hoogte gehouden van het wel in W in Frankrijk door Filemon Wesselink. Aan de telefoon is hij: Filemon, ik stel me zo voor dat je aan de kade staat in Nice te wachten op de veerboot naar Corsica. En dan kijk je een beetje over een spiegelgladde Middellandse Zee uit, wat dromerig. En dan gaat het in jouw hoofd als volgt. Nou, dat is meer het stemmetje wat ik in mijn hoofd hoor. Uh, maar ik zit in werkelijkheid nog in balans. Ah. Dat is gisteravond nog niet gehaald tot, uh, tot niets. Uh, maar we, we vandaag gaan we het twee keer halen. Deze tweede etappe voor ons. Uh, om uiteindelijk op Corsica terecht te komen. En ik, ik moet zeggen, ik heb er... Weer ontzettend veel zin in om alles te volgen. Want ik ben vooral benieuwd van hoe is de sfeer in de toerkaravaan... juist na de bekentenissen van Ulrich, uh, laatst nog, en natuurlijk Armstrong. Jij gaat het voor ons uitzoeken hè, de komende weken. Ik ga het zeker uitzoeken. Ik zal mijn neus overal insteken. Ik ga je straks weer bellen om te horen hoe je dat precies gaat doen. Is goed, tot straks. De proloog. Iedere keer als Nederlandse sporters meedoen aan een grote wedstrijd... een toernooi of een kampioenschap... dan breekt in het land een hysterische oranjekoorts uit. En dan worden schmink, fufuzela's en oranje pruiken uit de kast getrokken. Maar pijnlijk genoeg blijven de sportieve prestaties... vaak achter bij de torenhoge verwachtingen. En dat is in het geval van de Tour de France niet anders. Daarom onze stelling. Maar, de Tour wordt nooit gewonnen... Waar. De toer wordt nooit gewonnen door een Nederlander. Aan de telefoon voormalig bondscoach Egon van Kessel. Meneer van Kessel, goedemorgen. Goedemorgen. Is het waar of niet waar? Is niet waar? Nou. <laughs> nee, die, die toer gaat zeker nog ooit gewonnen worden door een Nederlander. Uh, maar niet op korte termijn, laat ik het zo zeggen. En wat is dan de korte termijn? Um, zeker in vier, vijf jaar vanaf nu. Dus nee, zo lang moeten we, dat we dat nog dat wachten? Ja, min minimaal, ja. ja. Wat moet er dan gebeuren om een Nederlandse kandidaat... ook echt een beetje op te kweken voor die gele trui? Um, ja, goed. Ik ben als Bondscoach destijds altijd tegenstander geweest... Van de, van, de, van de opleidingsmodellen in Nederland. Toen Dat in die tijd werd beheerst door, uh, door, door Rabobank. Ik vind uh, dat op jonge leeftijd... de talenten moeten tegen elkaar uh, rijden... tegen elkaar uh, vechten en knokken. En dat genereert kampioenen. En... Bij elkaar zetten in één ploeg is, uh, is, is dodelijk geweest voor ons. Dat is al uh, 16 jaar zo geweest. Dus dat dat blijft nog een paar jaar overigens. Ja, dus dat moet helemaal anders. Helemaal ja. overboord eigenlijk, die tactiek. Ja. We hebben competitie nodig tussen de roze talenten. En niet dat talenten met elkaar rijden, dat is niet goed. Maar hoe lang gaat het dan bijvoorbeeld duren. voordat je echt uh, zoiets kan omvormen? Um, dan moet zoiets ophouden te bestaan. Nou, dat gaat dan uh, door tot 2020. Uh, 18 geloof nee, 2016. Ja, en dan heb je weer een paar jaar nodig. Um, wil er weer een, een, een nieuw talent opstaan dat uh, dat toe toe zou kunnen winnen. Ze zijn er wel geweest, overigens, die talenten. Maar uiteindelijk hebben ze het geen van allen gemaakt de afgelopen jaren. Nou, we zo wat namen mogen noemen, waar denkt u dan aan? Ik denk uh, aan, uh, aan, aan, aan een Thomas Dekker. Uh, ik denk ook overigens aan een Robert Geesing, die best wel een moeilijke tijdrit had... Beter dan die laatste jaren, laatst vermoeden. Um, in een eerder stang was misschien geen toerwinnaar, maar toch kon hij wel veel en reus. En uh, ja, helaas is dat nooit uh, mogelijk gebeuren. Nee, en dan moeten we zeker tot 2016 wachten voordat er überhaupt een beetje getornd kan worden aan het opleidingssysteem. Ja, um, dan denk ik, nou, nog een paar jaar. Dus even rekenen inderdaad wat u zegt, zo'n zes, zeven jaar. En dan zou je misschien weer een beetje de verwachtingen wat hoger kunnen opkrikken. Ja, ik denk... Ook verbeterd, daar moet ik wel bij zeggen, ik, voel, ik zit met nog steeds midden in het weerrennen. Ik volg uh, nu ook uh, vooral de belofte categorie, dat is uh, tot 23. En ik moet wel zeggen, ik heb de afgelopen jaren weinig, afgelopen twee, drie jaar weinig renners gezien... die dat niveau van bijvoorbeeld Thomas Dekker is hadden of, of andere renners. Dus ja, we zullen zeker moeten wachten tot, uh, tot dan. En uh, van de 17 Nederlanders die uh, morgen aan de start verschijnen, um, ja, van wie verwacht u dan een mooie prestatie? Nou, we gaan wel renners hebben natuurlijk die, uh, die top 10 kunnen rijden. Ik denk dat uh, Mollema heeft uh, hele mooie dingen laten zien in uh, Zwitserland. Hij heeft een redelijke tijdrit. Maar wat wij missen in Nederland is uh, die renner die goed omhoog kan rijden. En die in een tijdrit subliem is. En uh, als je kijkt naar de laatste winnaars van uh, de afgelopen 15, 20 jaar. Dan moet je wel over één van die twee disciplines moet je gewoon de beste zijn. Je moet of de allerbeste klimmer zijn met een behoorlijke tijdrit. Maar liever nog een goede klimmer met een geweldige tijdrit. Van alle twee uh, ja, het beste? Moet je heel goed zijn, dan moet je, een of twee, moet, moet je gewoon echt het beste zijn. daar kun je naartoe winnen. En daar gaan wij nog even op wachten dus, meneer Van Kessel. Zeer zeker. Dank u wel, voormalig bondscoach Egon Van Kessel. Emerald, Liquid Lunch, de nieuwste single. De proloog. Drie weken ronde van Frankrijk. Als je die van A tot Z wilt volgen, dan zit je al snel uren per dag aan de televisie gekluisterd. Hoe overleef je dat thuis op de bank? Ik praat erover met Anne Spapens en Monique Huidink. Zij schreven het boek Thuis voor de Tour voor iedereen die van de tour houdt. Of nog wil gaan houden. De debutanten dus. Goedemorgen dames, wederom. Uh, taalkender Wim Daniels, die, uh, die vroeg zich ook bij ons. Met hem heb ik het over het wielerjargon. dat die debutanten door Maten Ducro over zich uitgestort krijgen. Want valt daar voor de leken wel een touwtje aan vast te knopen. Goedemorgen meneer Daniels, ook wederom. Goedemorgen. Anne, ik begin met jou. De komende drie weken ga je die tour kijken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, dat moet je je voorstellen als uh, al je afspraken en alle klusjes... S ochtends doen. En dan uh, om twee uur gaat de televisie aan. En daar blijf ik met de onderbreking van het avondeten zitten totdat Mart het licht uit doet uh, om elf uur. Dat is een marathon? En Dat is een marathon, ja. Dat is topsport. Drie weken lang? Drie weken lang, ja. En er wordt ondertussen wel gegeten? Er wordt ik. gegeten, het, het huis blijft enigszins op orde. Er wordt ook nog gewerkt. Dus Het, zijn, uh, het is een vakantie, een televisievakantie, maar het is ook nog hard werk. Ook dat. Uh, Wim Daniels, uh, u staat bekend als weldenkend mens en toch ook een wielerfan. Waar is het misgegaan? Uh, nou ja, uh, ik ben zelf ooit als wielrenner begonnen. En ik ben een groot bewonderaar van het vervoermiddel de fiets. En ook een groot liefhebber van de fiets. Uh, ik uh, doe ook onderzoek naar, naar wanneer die fiets ontstaan is. Wie precies die fiets uh, heeft uitgevonden, hoe dat gegaan is. En ja, de fiets is zo'n prachtig vervoermiddel dat ik zelf op een gegeven moment hard ben gaan fietsen. En toch ook wel van die fiets ben gehouden. Al moet ik zeggen dat uh, de EPO-zaken, de dopingzaken, wel een beetje roet in het eten hebben gegooid bij mij. Maar de liefde is er nog wel. De liefde is er nog wel. En ik ben dan niet zozeer iemand die uh, uren voor de televisie gaat zitten. Dat doe ik ook wel vooral de laatste kilometers. Dan zet ik overigens wel meestal de Belgische televisie aan. Vanwege het uh, Belgische commentaar. Omdat ze daar de renners eerder herkennen dan uh, de Nederlandse commentatoren over het algemeen. Maar ik ben vooral een radioluisteraar naar de tour. Dat vind ik nog altijd wel fenomenaal. De hectiek die daarbij hoort. De muziek die er rondom uh, gedraaid wordt. Dat vind ik pr prachtig. En die, en die mensen achter op de motor, die vanaf uh, achter op de motor verslag doen. Dat vind ik Heerlijk om naar te luisteren. Monique Houdink, is de Belg uh, de ideale zender om naar te kijken tijdens het toe? Ja, voor mij wel. Waarom? Uh, ik, vind het, uh, ik vind het leuker. Ik vind het commentaar leuker van de Belgen. En uh, ik moet ook uh, ontzettend om ze lachen. Ze hebben een heel grappig taalgebruik. Tenminste, het is grappig het is gewoon Vlaams natuurlijk. Maar heel veel van hun uitdrukkingen die kennen wij eigenlijk niet... In Nederland althans. En uh, heel veel ook wel natuurlijk. Maar uh, ja, dat vind ik, uh, vind, ik, vind ik extra leuk. En ik vind dat ze heel leuk in de periodes dat het wat rustiger in de koers is. Dan vertellen zij, vind ik, leukere verhalen dan uh, de Nederlanders uh, tussendoor vertellen. Nou, we kunnen bijvoorbeeld de komende weken dit voorbij horen komen. Dit is de straat waar de duivel uit zijn noordkap pist. Daar op de muur kun je beter over ballen beschikken dan over ballen. Als een hond op een frikandel. Ja. Volop, net. Dit is een bizarre stukje, man. 17 petten doen we af. In principe... Is voor vrijheid? zeg wel in principe. Want principes zijn als vrouwenborsten, soms slapper dan je denkt. Ja, meneer Daniels, principes zijn als vrouwenborsten, soms slaat het op je ding. Wat, ja, dit, dit wat, wat heeft hij ter plekke verzonnen, hoor. <laughs> het het heeft, uh, uh, heeft de verslaggever Wuits is dat, geloof ik, ter plekke verzonnen. En dat doen ze in Vlaanderen uh, heel vaak. Dus die zitten met z'n twee daar te praten. Ja, en die bedenken voortdurend nieuwe uitdrukkingen... die nog nooit eerder gebruikt zijn. Ik vind het zelf ook heerlijk uh, om naar te luisteren. Maar je hebt ook echt de typische Vlaamse wielertaal... een woord als verdapperen. Iemand, een wielrenner die het een tijdje eigenlijk, eigenlijk niet zo goed doet in de wedstrijd... maar opeens toch weer nieuwe energie vindt. Die verdappert, dat woord hoor je in Nederland... Het, land nooit het is een heel eigen taal die ontwikkeld is. Uh, het is een eigen taal, maar je moet wel zeggen... als je naar de Vlaamse televisie luistert... of naar Vlaamse zenders luistert... en je zou met één woord moeten aangeven... wat nou het kenmerkende is van het Vlaams... dan moet je toch helaas constateren dat dat Frans is. En dat heeft gewoon met de geschiedenis van het Vlaams te maken. Het Vlaams is zo onderdrukt door de Fransen... dat die Franse taal daar nadrukkelijk in doorklinkt. Maar goed, alles bij elkaar met hun eigen uitdrukkingen... met hun gemoedelijke praatjes... met vooral ook hun kennis van het wielrennen. Dus dat zij werkelijk met één oogopslag... Een ...wielrenner die demereert kunnen herkennen... ...terwijl ze in Nederland altijd eerst een rugnummer erbij moeten hebben. Dat is wel... Uh, knap, Anne. En daarom kijk jij wellicht ook naar de Belg. Nee, ik kijk altijd naar de NOS. Want Tenzij het een Vlaamse koers betreft. Want dan is het gewoon een extra sfeer om het, uh, om het op uit te kijken. Ja, ik, ik, ik zie de, de charme van de Belgen wel. Maar ik, ja, ik ben Nederlands, dus ik kijk liever naar het Nederlandse commentaar. En uh, er is ontzettend veel kritiek altijd op de, de Nederlandse commentaarduo's. Ik, uh, ik ben het daar niet zo heel erg mee eens. Ik vind ze net zo kundig en net zo gezellig uh, als, als de, de Vlaamse commentatoren natuurlijk Taalgebruik is wat rustiger. Maar je merkt wel dat door de jaren heen het ook gewoon is overgenomen. Ik hoor Maarten Ducro net zo goed over verdapperen praten. Dus dat woord kennen we hier ook. En het is, uh, it, it verschilt niet zo heel erg veel. De, de, de Vlamingen praten veel over oorlogen... die in het de, in de gebied waar we doorheen fietsen zijn. Uh, de Nederlanders hebben het over kanoriviertjes. Het is, het is, om de tijd op te vullen gebruiken ze eigenlijk allebei dezelfde... Ditjes en datjes en nutteloze feitjes. En daar zitten jullie dan drie weken naar te kijken en naar te luisteren. Dan denk ik, um, er is nogal wat gebeurd in het wielrennen de afgelopen tijd. Ja. Voelen jullie niet enorm belazerd als liefhebbers... en ook nou ja, als, als mensen die hier graag naar mogen kijken en het mogen zien, Monique? Um, nou, als je het wielrennen al een poosje volgt... dan um, kun je wel weten, denk ik... Dat er altijd vast spelers tussen zitten. Alle grote kampioenen in het, ver, in het verleden hebben, zijn ook allemaal betrapt op uh, gebruik van verboden middelen. Dus ik had niet. Uh, ja, het was alleen ontzettend veel. En het was nu ook zo groot vanwege die uh, bekentenis van Armstrong. Dat was natuurlijk gewoon. Ja, dat was wel ongekend. En dat was ook. Dat, ik heb het boek van Hamilton gelezen. Nou ja, als je dat leest, dan, dan, dan is dat ook zo omvangrijk en zo doortrapt. De wielermafia heet het ook. omdat ja. niets aan duidelijkheid te wensen over. De secret race. En... Ja, dat was op zich schokkend, maar het gebeurde allemaal buiten seizoen. Dus dat was ontzettend fijn, want dan, je zit altijd als je een wielerfan bent... in een zwart gat gedurende een maand of vier, dat er geen koers is. En toen was er opeens heel veel wielernieuws, dus ik vond het, eigenlijk wel, uh, ja, vond het prima eigenlijk. En je dacht, ik ga gewoon weer lekker deze zomer kijken? Ja, dat houdt me er absoluut niet van. En ik, uh, ik ben niet naïef, ik, uh, ik weet juist wel dat er, uh, er zitten vast wel weer een paar jongens tussen zitten... die uh, vals spelen, maar er wordt nu beter op gelet. En, en inmiddels willen, wille andere renners dat, die worden daar inmiddels ook uh, boos over, op elkaar... Dat is een heel grote verbetering. Dat dus ze elkaar gaan, uh, gaan aangeven, mocht ze uh, denken van die speelt vals. Dus er is, wel, er is wel een iets gaande denk ik in het zelfreinigende vermogen van, uh, van het peloton, hoop ik. Anne, het enthousiasme is bij jou nog net zo groot? Ja, het is echt nog net zo groot. Ik bedoel, ik sluit me bij Monique aan. Ik, uh, ik, ik ben geen dopingapologeet. Ik wil niet dat uh, het moet niet gelegaliseerd worden. het moet, het moet heel streng bestraft worden. Uh, en het, is, het, het, kan ook het kan ook schoon, dat weet ik zeker. Kijk, als, zij, uh, als ze drie weken lang fietsen... en ze fietsen per dag gemiddeld vijf kilometer langzamer... dan maakt mij dat niks uit. Ik zie dat niet als ze een berg oprijden. Uh, dus ik hoop dat het schoon wordt. Het wordt nooit helemaal schoon. Maar het, is, het verandert niets aan mijn, uh, mijn plezier. Meneer Daniel, zoals u zei al... Uh, mijn liefde is in ieder geval niet bekoeld voor de fiets. Uh, maar ik ga er ook niet uren voor zitten. Um, hoe gaat u deze drie weken een beetje doorbrengen dan? Uh, ik fiets zelf uh, nog uh, veelvuldig. Uh, en dan heb ik wel altijd een radio bij me. En dan zet ik dus uh, NOS Radio Tour op. Dat vind ik heerlijk. En dan merk je ook als ze verslag doen van zo'n wielerwedstrijd. Dat je zelf dan ook probeert een stukje harder te rijden dan je normaal doet. Of misschien zelf normaal wel kunt. Heb ik ook altijd als een wedstrijd afgelopen is. Die ik op de TV heb bekeken, een wielerwedstrijd. En dan heb ik meteen zin om daarna te gaan fietsen. En dan denk je altijd: nou, dat, dat gaat toch echt een stuk harder dan normaal gesproken. Dus je krijgt ook wel inspiratie van. Ik hoor toch ergens dat stemmetje opduiken hoor, meneer Daniels. Toch, echt. Dat, dat, dat, dat, dat mooie kolletje, dat of die polderweg die nog even uh, afgereest wordt en dan toch als eerste over de meet. Ik ga er toch straks nog een keertje naar vragen, want ik, ik geloof toch dat hij daar ergens huist. De Tour de Filemon. Filemon, goedemorgen. wederom. Nou, pas goedemorgen. Ja, dag. Um, jij gaat uh, voor ons de tour volgen. Je zei het al, je bent erg benieuwd hoe het, uh, hoe het is dit jaar, hoe die sfeer ook is. Waar ben je specifiek een beetje naar op zoek? Nou, wat ik vorig jaar wel echt, uh, wat mij echt enorm opviel, en af en toe ook uh, een beetje een claustrofobisch gevoel gaf, was dat enorm gegronds van geruchten. Dat gaat ongeveer 24 uur per dag door. Uh, journalisten die onderling maar praten over wie ze denken dat er gebruikt heeft en wie niet en uh, zo gauw de, de, de microfoon aangaat of de camera dan, dan praten ze daar niet meer over maar zo gauw die weer uit zijn, begint dat gegons weer en ja, dat gaf mij toch wel een, een benauwd gevoel en ik hoop dat er, na de bekentenissen van Armstrong en Ulrich en nog vele anderen dat er wat lucht is gekomen dat het d war uh, niet meer zo taboe is, want ik denk uh, als er gewoon over gesproken uh, kan worden, als je er gewoon renners naar kan vragen, dan zou dat zoveel lucht geven en dan zou dat zoveel uh, uh, meer aandacht uh, brengen voor het wielrennen waar het uiteindelijk om gaat. En voor de schoonheid van de koers en het landschap en Frankrijk uh, en niet alleen maar over verboden middelen. Jij komt ook nog even een beetje gonzend uh, tot ons, uh, Filemon. Af en toe een uh, hapering in de lijn. Um, maar uh, de, de schoonheid van het wielrennen... Um, hoe ga je die een beetje ontdekken? Ga je de renners op de hielen zitten? Uh, is, zeker. Ik, uh, en, en dat kan ook bij de Tour. Dat is ook het mooie. Je kan uh, iedereen spreken die je wil. Uh, ochtends en s'avonds. Uh, en ik hoop ook dat ik uh, er een beetje achter kan komen... Uh, hoe, hoe dat dopingverhaal, hoe dat nu uh, leeft in het peloton. Of uh, hoe, hoe zij kijken naar Armstrong, die vanochtend alweer een steen in de vijf heeft gegooid. Die heeft gezegd, uh, voor, uh, maar, voor je, je nooit een door... winnen zonder doping. Ja, dat zei hij. Uh, vanochtend. En ja, hoe, hoe die renners naar de toekomst kijken, daar ben ik echt benieuwd naar. ja en, en, um, Maar denk je dat je daar ook echt achter kan komen? Dat de renners het achterste van hun tong zullen laten zien aan jou? Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik natuurlijk enorm mijn best voor doen. Ik kan bijvoorbeeld vragen bij een ploegleider. Van, ja, als ik een renner vraag, heb jij doping gebruikt? Ben ik dan de volgende dag nog welkom? Want dat was tot voor kort was dat niet het geval. Uh, dan kon je daar gewoon niet over praten. En ik wil dus weten of dat nu wel zou kunnen. Ja, gewoon op ze afstappen. Huh? Brutale ja, mens maar... heeft de halve wereld. Ja, maar het probleem is, je bent in de tour wel embedded, zoals dat heet. Je moet uh, uh, gebruik maken van die renners en die bepalen of jij ze mag spreken. Een, een ploegleider kan zeggen, ja, je komt vandaag gewoon de bus niet in... of de renners die blijven onder de douche staan en uh, je gaat me ergens anders je hel zoeken. Dus je bent heel erg afhankelijk van de ploegleiders, van de wielrenners en ook van de organisatie. Morgen ga je ze allemaal een beetje bij de kraag vatten. Vind ja, en ik vatten? hoop ja. dat we dan een betere verantwoording hebben. <laughs> dat, dat hoop ik goed ook voor je mom. Komen. Ik uh, wens jou alvast uh, een heel goede reis. De laatste, het laatste stukje. Uh, en een heel goed weekend natuurlijk. Heel veel plezier morgen. En tot maandag. Het gaat zeker lukken. Dit is Radio 1. 12. Precies, hier is Dorad Negens met het NOS Journaal. De douane heeft ruim 90.000 illegale medicijnen in beslag genomen. Vooral erectiepillen, afslankmiddelen en slaapmiddelen. Medicijnen kwamen vooral uit China en India. Werden in Nederland via internet te koop aangeboden. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg zijn de geneesmiddelen levensgevaarlijk. Minister Dijsselbloem vindt de aanbeveling van de commissie Wijfels om huizenkopers voortaan meer spaargeld in hun huis te laten stoppen verstandig. Nederland heeft te hoge hypotheken verstrekt, ook vergeleken met andere landen, zegt Dijsselbloem. Net als Wijfels benadrukt hij dat je de aanpassing niet van vandaag op morgen kunt invoeren, want dan breng je de huizenmarkt nog meer in de problemen. In Italië zijn drie mensen opgepakt in verband met een corruptieschandaal bij een bank van het Vaticaan. Een van de verdachten is een hoge geestelijke die bij de bank werkt als accountant. In zijn opdracht zou een medewerker van de Italiaanse geheime dienst 20 miljoen euro met een vliegtuig naar een bank in Zwitserland hebben gebracht. Ook hij is opgepakt, net als een beurshandelaar. En reddingswerkers in Nieuw-Zeeland zijn op zoek naar de zeven opvarenden van een Amerikaanse schoener. Het historische zeilschip vertrok eind vorige maand... 4 juni was er voor het laatst contact met de bemanning. Die dag stormde het flink in het gebied. Aangenomen wordt dat de 21 meter lange Nina is gezonken. Mogelijk hebben de opvarenden zich met een reddingsvlot in veiligheid kunnen brengen. Dat zijn de hoofdpunten. En er zijn nog wat problemen op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan van de ANWB. En dan vooral op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want de weg is al een hele tijd dicht bij Muiden, bij de Vechtbrug. De brug blijft daar openstaan. De monteur is onderweg, maar het uh, duurt allemaal erg lang. De file is ook lang, vanaf Naarden tot Muiden 7 kilometer. Het verkeer richting Utrecht, dat nog voor Eemnes zit... kan beter omrijden via Utrecht over de A27, de A12 en de A2... De andere kant op trekt die brug ook bekijks, maar daar is de weg wel vrij... vanuit Amsterdam, tussen Diemen en Muiden, 5 kilometer. Het proloog, de woorden aan Zo Zometeen, hoe word je een held van de Tour? Het was 1989, mijn waren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 shine Lang. Nog altijd bij mij aan tafel, Anne Spapens en Monique Huiding. Zij schreven het boek Thuis voor de Tour voor iedereen die van de Tour houdt of nog wil gaan houden. Deze 100ste editie. En in Eindhoven in de studio ook nog Wim Daniels. Hij heeft ons een beetje bijgepraat over het wielerjargon. De helden van de koers. En daar praten we straks over door, want de helden, ja, die mogen we ook niet vergeten. Het is de honderdste tour, het zal u niet zijn ontgaan. En daarom duiken we ook een beetje in dat verleden. We zoeken de grootste renners aller tijden, maar niet per definitie alleen de winnaars. Want nee, wij speuren naar de grootste culthelden. En dat zijn de renners die door of juist los van hun sportieve prestaties geschiedenis hebben geschreven. Marco Heil is lector sportmarketing en nauw betrokken bij de Lotto ploeg, En hij dook voor ons de boeken in. Goedemorgen Marco. Op zo'n eerste dag kunnen we natuurlijk niet om de eerste toer weer naar heen, Maurice Garin. Inderdaad, dat is denk ik een, een, een heel mooi figuur om denk ik, maar mee, eens be, mee te beginnen. Hè. Maurice Garin die was een, nou, een, een veentje van een meter 63, woog, woog 61 kilo en was beroepshalve schoorsteenveger. En daarnaast was hij ook nog eens roken. Dat, dat was uh, in de tijd de gewoonte, toen rookten ze allemaal nog, dus dat was eigenlijk niet zo'n zo competitief nadeel. Maar uh, dat Menneke is de allereerste tour ooit en niet zomaar een tour, uh, dat waren toen nog, ja, wij vinden het nou zwaar, maar toen waren de gemiddelde etappen, was toen nog 400 kilometer of meer, hè, op een verschrikkelijk slechte wegen. Hè. Dus die eerste, eerste tour etappe ooit, van Parijs naar Lyon, dat was 467 kilometer. Nou, daar deed het winnaar, over slechte wegen, deed daar... 17 uur en drie kwartier over. Om maar te zeggen, je wil niet weten wanneer het de laatste van de dag binnenkwam. Hè. Uh, ja, en dat werd dan gewonnen door, door Maurice Carin. Waar ik meteen natuurlijk een enorme cult helpt mee werkt in, in Frankrijk. Ja, zijn lange stukken, Marco. Je zei het al. En als ik me niet vergis, heeft Carin ook wel eens de trein genomen. Ja, maar dat was niet tijdens die, die, die, die, die eerste tour. Hè. Dat was tijdens de tweede tour. Inderdaad, je, je kent je klassiekers, Deborah. Uh, hij, euh, tijdens de tour van 1904, nou die won ik ja, opnieuw eigenlijk. Maar pas, pas maanden later, in november, werd aan de zogezegde groene tafel beslist dat de eerste vier uit het klassement teruggezet moesten worden of geschrapt moesten worden. Want die hadden onderweg inderdaad een stukje het trein afgelegd. Waarschijnlijk fiets op de trein gezet en dan 100 kilometer verder, een sigaretje gereld op de trein en 100 kilometer verder, etappe verder, euh, ja, verder afgelegd. En ja, zo kun je natuurlijk altijd binnen. En toen uiteindelijk is in november beslist om, om de nummer vijf uit het klassement... een 19-jarig jongetje genaamd Henri Cornet de Tour te laten winnen. Ja, tot Nog zo... steeds de jongste winnaar ooit. Nou, dat, dat record neemt niemand er meer af, denk ik. Um, uh, tot zover Garin, de ketting rokende schoorsteenveger. Eerste winnaar van de Tour. Die natuurlijk op Corsica start dit jaar. Heb je ook een mooi verhaal uit die komt rijden, Marco? Nou, ik heb moeten zoeken. Ik ga heel eerlijk zeggen. Ik, ik heb echt moeten zoeken. Ja, daar komen weinig renners vandaan. Het is niet bepaald. Het sindsbeeld bedacht van Frankrijk, zullen we maar zeggen. Maar ik heb er een gevonden met een ontzettend mooie naam en een nog mooier verhaal. Napoleon ja, Paoli. Nou, dat is al een mooie Corsicaanse naam om te beginnen. De man heeft drie keer de toer gereden en vooral tijdens één van die Tours heeft hij toch een erg sterk verhaal meegemaakt. Hij heeft namelijk in de Tour van 1920, is hij tijdens een afdaling tegen een eeslaan geknald. Dat is niet zo speciaal, want die, die renners zijn erin, die honden toeristen, op van alles opgeknald. Op koeien, paarden, honden is uiteraard een klassieke. Maar nou, Pauli reed tegen een ezel aan, dat is een serie opvallend. Maar hij belandde door die val, belandde die ook op de lucht van die ezel. En wat deed dat beest van het schrikken, die is terug die berg opgerend. En pas een paar honderd meter verderop zou nou Pauli het beest eigenlijk op de knie hebben kunnen dringen... ...en terug zijn afdaling kunnen verder zetten. Zo wilde de overlevering. Sterk verhaal. Heel sterk verhaal. Eindgoed goed ook. En Wim, ik vraag ja, het ook even nee, aan Wim Daniels, helemaal. Marco. Eén moment. Nee? Ik vraag het even aan onze gast Wim Daniels. Want ja. dit is een ja. verhaal. Zit u wellicht met uw oren te klapperen daar in Eindhoven? Uh, het is een prachtig verhaal. Uh, Delen ervan zullen verzonnen zijn, maar dat maakt het verhaal niet minder prachtig. Nee, en ik wil graag van Marco weten of het ook goed is afgelopen. Nou, nee, het zat hem echt niet mee. Want blijkbaar is hij die dag tijdens het beklinger van de Tourmalet... heeft hij ook nog eens een stuk rotblok op zijn hoofd gehad. En is hij eigenlijk dan in een witje gekropen? En dan is hij pas drie dagen later wakker geworden. Dus uh, al dus de overlevering. Hij heeft op die tour dit dus blijkbaar niet uitgereden, helaas onze vriend Napoleon Prodi. Geen enkele keer, volgens mij, zag hij de eindstreep, toch? Nee, geen enkele keer. Er komen weinig of geen grote renners uit Corsica, helaas. Marco Hel heeft voor ons dit verhaal opgediept. Dankjewel, Marco. Uh, maandag heb je voor ons weer een nieuwe cultheld. Monique Huyding, Anders Papens. Ik zag hier uh, ja, een glimlach uh, om de mond verschijnen. Ooit gehoord van Napoleon Paoli? Nee, had ik nog nooit van gehoord. Schitterend verhaal. Nee, ik ook niet. En dit verhaal, dat is... Ja, te absurd bijna om waar te zijn, hè? Ja, maar dat, dat is, het is ook wat meneer Daniels zegt. Dat het, het maakt niet uit of het verhaal waar is, als het maar een mooi verhaal is. Het is een heel mooi verhaal. Um, uh, ja, als wij een beetje gaan, gaan kijken naar uh, de helden van nu. Uh, Monique, um, wie mag ik dan scharen onder, nou ja, laten we zeggen, cultheld Nou, ja, ik denk dat dan Sagan uh, als eerste... Naar boven komt. Want die gaat uh, op zijn achterwiel uh, met een wheelie over de, over de streep als het hem eventjes, uh, als het hem uitkomt. Of hij doet een scène na uit een bepaalde film. Hulk, of hè? De Hulk ja. <laughs> of zoiets dergelijks. En het is een enorme. Zo, echt zo'n Brani-mannetje. Ja, ik vind het een prachtige, prachtige vent. Hij is pas 23 of zo, heel jong. Zeer veel talent. En uh, ja, het is gewoon wel een heel opvallende renner, in ieder geval. Voor jou ook, Anne? Nou, wat ik voornamelijk hoop als ik aan cult help denk, is dat Johnny Hoogland nu eindelijk eens. Om iets anders bekend wordt dan dat waar we ook niet meer over gaan praten. En het feit dat hij Nederlands kampioen is geworden, dat lijkt me een goed voorteken. Um, dus dat gun ik hem heel erg. Want kultheld zijn is leuk, maar het is wel klaar nu met, uh, met dat ene. Tijd om de stad te maken naar de echte held. Precies. Meneer Daniels, ja? wie is uw held? Uh, ik hoop toch uh, altijd op een, uh, een Nederlandse toerwinnaar. Ook al uh, uh, zegt uh, de voormalige bondschoot dat de hij voorlopig niet aankomt. Ik uh, heb uh, mijn uh, troeven op Bouken Mollema gezet. Bouken Mollema, ja. uit het hoge ja. noorden. Ja, ja, ja. Ik, uh, die kan uh, erg goed klimmen. Ik vind ook wat ik bij wielrenners wel belangrijk vind. Is dat ze op de een of andere manier ook sympathiek moeten overkomen? Dat heb ik bij Balkenmolle, maar dat heb ik overigens ook bij die, bij die Sagan, die net eh, genoemd wordt. Een beetje een merkwaardige jongen, maar komt wel heel sympathiek over. Vind ik wel prettig. Nou, wij dalen van het Hoge Noorden af even naar Brabant, de streek die u wel bekend is. Want de vraag is natuurlijk wat de Tour van 2013 ons brengt. Verslaggever Robert-Jan Boy worstelt al tijden met deze vraag, maar hij kwam er maar niet uit. Voor een deskundig antwoord reisde hij daarom af naar het wielerdorp van Nederland, sint willebord En hij nodigde de kenners aan tafel. Moet je luisteren wat de verhalen. Ja, praat maar gewoon door, hoor. William van Peer, de kleinzoon van Wim van Est. Ja. Hij weet, hij kent alles van zijn opa. Al die verhalen, al die contacten. Ik ben, ja, ik was altijd, wat ik al zei, zijn een grote maat. En dan ga er mee naar koersen toe. Ja. En dan uh, komt ook met renners. van. Bijvoorbeeld, ja, dan komt hij. Ah, Rudy. Rudy Altis. We, weet je dan Arjen nog, uh, Klep zit geboeid te luisteren. Dat is uh, er nog Vlaanderen hier, ook of? een wielerfanaat. Ja. Hij heeft geen opa, gekomen. volgens mij, die zo beroemd is. Nee. Nee. Maar hij rijdt zelf wel bij de turfrijders. Zijn rechts aan tafel zit hier. Uh, Hubert, Hubert van Hooidonk, van Sporthuis Hubert. We zitten in zijn serre. En dit is ook één groot museum, kun je bijna zeggen... met een grote vitrine, vol met uh, petjes en, en bekers. Daar uh, allerlei foto's van de cd's opgenomen in Sporthuis uh, Hubert. De Sint-Wilberboord-sessies met uh, Joost Prinsen, J.W. Roy... Guus Meewes, alle andere artiesten. En hier Koppie en Bartali, Koppie die de bidon geeft aan Bartali. Ja, dat met een, handtekening, geloof ik, Hubert. Ja, dat is een handtekening van... Uh, Bartali heeft hier uh, persoonlijk opgezet... toen wij op de beurs waren in Milaan. Juist. En ik vertelde hem als ik uit sint willibrord kwam... en toen wilde hij alles weten over Wout en Wim. Wat er, wat er met die jongens allemaal gebeurt. Wat en hoe ze het maakten. En ja, dat, uh, toen kwam die uh, poster naar voren. En uh, ja. konden wij meenemen toen. We zitten een beetje in een nostalgische sfeer hier. En Arjan, die houdt ervan. Ja, ik, ik zit hier stil te genieten, zeg maar. Van, maar al, was, van al die mooie verhalen. Maar was vroeger alles beter? Ja, zeker. Oh! Ja, ongetwijfeld. Geen discussie. Maar ja, wacht even. We moeten het wel even hebben over de Tour de France 2013 natuurlijk, hè? Ja, dat, uh, <laughs> dat is de actualiteit ja. nou natuurlijk. Ja, dat klopt. We zitten een beetje te wijmeren over het verleden, maar het heden is ook belangrijk. Ja, de sport, is, de sport is natuurlijk nu zo mooi... omdat er zoveel verhalen uit het verleden over zijn. Nou, is er wel wat gebeurd natuurlijk het afgelopen jaar wat doping uh, betreft. Gaat dat nog wat betekenen in de Tourbeleving voor jullie? Nou, die passie voor het wielrennen, de passie voor de Tour... ja, die staat toch boven water. En ik denk zelfs dat ondanks alles dat de Tour populairder wordt... dan dat die ooit geweest is, want er staan we steeds... Miljoenen mensen langs de kant, 500.000 mannen of zo op Alpen de West. Ja, die ja. komen toch voor de koers, toch voor de strijd, toch voor de sport. Ik, ik kijk op dat moment naar, naar de sport. Ik zie daar een prestatie, ik geniet op dat moment. Nee, je vraagt niet al van, van hé, hey, wat komt er straks uit de kast? Ja, maar als je dan uh, naar alles zo moet kijken, dan, dan hoef je niet aan sport te kijken. Dan hoef je naar de politiek te kijken, dan hoef je niks... Dan, ja, dan loopt alles op. Het is vaak toch een toneelspel, hè? Dus, uh... En uh, het, hij is zo populair omdat het toch menselijk is wat er gebeurt, natuurlijk. Wat gaan we eigenlijk van de Nederlanders uh, zien? Ik, ik vrees bitter weinig. Ik, ik, ben, ik, ik, kan niet ja, ik ben er niet optimistisch over, sorry. Ik heb afgelopen zondag het NK uh, zitten kijken. En, uh, ja, ik, ik vind dat die, de, de Blanco-ploeg of Belkin tegenwoordig... Ja, ik vind het tegenvallen. Ze moeten een beetje harder worden. Harder worden? Wat, kunt... zegt de, wat, wat zegt de kleinzoon van Wim van Est daarvan? Hoe zou Wim van Est hierop reageren? Nou, die zou zeggen ze moeten een goede schop om de kloot te krijgen... want ze zijn veel te veel inderdaad verwend. Als je, het is ook met, niets te vergelijken met de jaren 50. Ook, en dat is misschien maar goed ook. Maar als je ziet van mijn opa, die moest de eerste keer in Frankrijk fietsen... dan moest je naar Parijs. Nog nooit naar Parijs geweest. Hier heb je treinticket, stap in Roosdam maar op en gaan we naar Parijs. Je komt eraan, geen woord Frans praten, zoek het maar uit. Die waren zo zelfredzaam en ja, moest, kwam er een hotel aan eten bestellen. Ja, allemaal zelf ziet hij daar staan van potage. Hij denkt, oh, dat is iets met wild. Dat is haas. Hij zei, wie? Nou kreeg hij een bord gele peeshoep. Niet te vreten. Hij, ja, toch voor betaald, toch opgegeten. Toen vroeg ze encore. Hij dacht, dat is wat anders. Hij zei, wie? Ja, kreeg hij nog zo'n bord? <laughs> Kijk, en nu wordt alles maar voorgekoud. Ze komen over de finish heen. Ze krijgen een aluminiumvolumpje over, over de nek heen. Na de bus, na het hotel. Ja, en dan heb je dus Teglanden, pak Noorwegen, pak, pak Amerika, Australië. Het, het is ook veel mondialer geworden. Dus ja, het is moeilijker te geworden om te worden. winnen dan vroeger, laten we zeggen. Ja. De manier uh, fietsen, net uh, Johnny Hoogerland de zon gedaan hebt, erin vliegen en kijken wat het Schipstrand. Daar zullen ze meer mee bereiken dan dit afgebakend Koersen. Geen risico, geen risico, sparen, sparen, sparen, erin vliegen. Ja, dat hebben worden. ze vroeger gedaan, ja. dat hebben de grote renners gedaan. En daar, dan, dan zullen we meer succes hebben. Daar wordt het ook veel harder van volgens ja. mij, van koersen. Ja. Door koersen volgens mij, mm -hmm. doen er een bepaalde hardheid op. En, en iedere keer maar dat trainen en voorbereiden op. Mollema zegt van ja, maar ik heb uh, slechte benen. Ik kom uit Zwitserland, heb ik nou wel last van sla, slappe benen. Ja, of dat zegt Mollema dan. Maar Hoogeland lag in de kreukels in februari je dood als levend. Nou, die, die, die fietst dat ook daar hartstikke ja. goed. Het heeft wel karakter dan, toch? Of, of, ja, ik, ik, ik snap en, het niet goed. En er zijn net, uh, echt heel veel renners... die veel meer talent hebben dan ja. En Hij doet het, maar. Maar hij heeft karakter. Ik vind het karakter. Ik vind het prachtig dat zoiets gebeurt. En dat moet een voorbeeld zijn voor die andere jongens. Maar ja, iedere wielrenner heeft toch wel karakter op dat niveau? Ja, ja, iedereen die heeft wel karakter, maar durfde het risico te nemen voor dus met je, muur tegen de, te, met je kop tegen de muur te rijden. Durf je zelf? Durf, durf je zeer te doen? Ja. En dat er s'avonds in het hotel zit, dat begreep van open wel. En dan waren er bij die konden s'avonds om, om tien uur nog een eten binnenkrijgen. Zo kapot. Er zijn te veel mooie jongens in de peloton, denk ik. Ah, oh, je ja. klep ziet het liefst, wollen uh, truien. Ja. En, uh, en toeklips. We hebben natuurlijk wel makkelijk praten aan deze tafel. Ja, maar dat doet hem niet naar. Nou. <lacht> nee, ja, maar dat is, dat is ook zo. Het is, het is, het is ook uh, een hard beroep geworden. En, en uh, gaat er gaat te veel geld in om. En dan, dan ja. Ik hoop aan me toch een beetje straat in in een toer. Eén ding is zeker. Deze heren zitten aan het toestel gekluisterd. Ja, ja. -TV. ja ik hoop als ze me verrassen. Ik, ik hoop van harte naar de Nederlandse ploegen. En in ieder geval van voren meestrijden. Ik, ja, ik verlang naar. Heren, bedankt hier in sint villenbord Graag gedaan. Graag gedaan. Alsjeblieft. Robert Jan Boys zat aan tafel met kenners Hubert van Hooijdonk, Arjen Klep en William van Peer, de kleinzoon van Wim van Est. aankomst. Heeft u wel eens gedroomd van uw eigen overwinning, die ene zware rit die u winnend afsluit? In de proloog willen we dit jaar uw verhaal horen. Wij, ja, wij zoeken de beoogd toerwinnaar met zijn of haar gedroomde aankomst. En oud-wielrenner Bas Steeman is in zijn eigen hoofd al jaren de glorieuze winnaar van zijn tour. Ook. En hij schreef er ook een boek over de aankomst. Ja, ja. Bas. <laughs> uh, je gaat ons helpen bij onze zoektocht. Ja. Ja, want hoe vaak ben jij al juichend over de finish gekomen? Vannacht nog. Vannacht nog? Ja. Want ik, ik was natuurlijk aan het denken van welke overwinning zou ik nou het liefst nog een keer willen herbeleven. Want ik heb natuurlijk een hele grote palmeres, dat zul je begrijpen. Uiteraard. Uh, en uh, uh, ik heb er een gevonden. En dat ging toch weer even, even over dromen. En uh, ja, dan zie ik het gewoon voor me en dan voel ik het. Dus het is, uh, ja, laatst nog, ja. En ook weer heel erg afzien en heel erg spannend was het. En heel Nederlands zat voor de buis. Journaal werd uitgesteld. Je kent het wel. Ja, voor Steeman, <laughs> ja. want daar gaat hij. Uh, je beschrijft het ook in je boek uh, De Aankomst. De beoogd dat ben jij. Hoe ja. maak je jezelf tot een winnaar? In, in een boek of in het echt? In het echt ben ik natuurlijk niet zo heel erg... Uh, nou, in een nou boek... laten we zeggen, jij bent de beoogd toerwinnaar in jouw hoofd. Jij ja. wil het zijn. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dat is gewoon eigenlijk heel simpel. Uh, je gaat uh, fietsen, dat is wel handig. En dan laat je eigenlijk gewoon je stoutste fantasietjes een beetje los. En dan, bij mij, in mijn geval komt er dan een stem in mijn hoofd. En die noem ik dan de innerlijke Mart Smeets. En uh, op een gegeven moment rijd ik gewoon als een blind konijn... Uh, door de Achterhoek in mijn geval, of over de Veluwe. En dan uh, lig ik voorop in een etappe. En soms betrap ik me er ook op dat ik het hard op mezelf van commentaar voorzie. En het wil ook wel eens gebeuren als ik lang in een autorit uh, zit... en vind een file, dat ik denk, nou, dat is een heel goed moment... om mezelf even in zomergasten neer te zetten als toewinner. En dan droom je weg. Dan droom ik weer. Maar hardop pratend. In een trein is het helemaal gênant als, je daarin, uh, als het daarin gebeurt. De file is iets beter. Het ziet er trouwens ook wel een beetje raar uit. Dus je ja. mensen naast je hardop ziet kwebbelen natuurlijk. Uh, aan welke criteria moet een beoogd toerwinnaar voldoen? Nou, het moet in ieder geval een spannende finale zijn natuurlijk. In je hoofd. Uh, het moet, peloton moet wel uh, nog, ja, het moet nog terug kunnen komen. Of het moet een fantastische eindsprint zijn. Maar iets waarvoor Nederland naar het puntje van de stoel glijdt. Dat is eigenlijk wel voornaamste uh, voornaamste eis. Daar zijn we dan op dat punt... En wat gebeurt er dan, dubbele oogtoerwinnaar. Hoe gaat het in je hoofd? Ja, wil je, je erin hebben? Doe het maar, graag. Ja? Nou, in mijn geval is het dan weer Mart Smeets. Steeman gaat goed. Steeman gaat goed. De hele dag al in de aanval geweest. Zijn kloten afgedraaid. Daar gaat hij. Daar gaat hij Bas Steeman. Het begon met die onverwachte aanval vroeg in de etappe. Op de eerste klim mismuisde hij er vandoor. Door de regen, de donzige sneeuw en nu door de hitte. Hoe hard ze ook achter hem aanreden, er kwam geen antwoord en daar rijdt hij. De laatste bocht door de handjes los op de remmen naar de witte toren. En 100 meter nog. Hij kijkt om, hij balt zijn vuist. Ja jongen, alle eer komt jou toe. Jij hebt het gedaan. De tranen branden in mijn ogen. Wat gun ik het deze man, daar is hij over de streep. Hij wint hier. Ja, kijk goed om u heen, dames en heren. Dan weet u over 80 jaar nog waar u was toen Bas Steeman won op de Mol van Toe. Zo. En dan laat ik even een gepaste stilte ja. vallen. Dit is wat we willen horen hè, van al die mensen die nu zitten te luisteren. En Zonder schaamte en hygiëne. Maar dit is natuurlijk je uit de kast komen. Koers. Ja. En je moet uit de kast komen. De kast. Alle beoogde verenigt u. Hoeveel zouden er zijn, denk je? Nou, ja, heel veel hoor. Want als ik, soms heb ik wel eens dat ik heel zachtjes achter iemand aanrijd en dan hoor ik mm, mm, mm, dan weet ik gewoon, die zit in zichzelf ook maar het smeden, spelen of, of zo aan de hele zoveel. Maar veel. Ook van mensen, ik weet zoals van Koos Moeren bijvoorbeeld, dan denk ik, die jongen heeft toch alles gefietst? Als hij traint, wint hij toch nog heimelijk luikbasten luik. Kijk, dus dat soort coming-outs, daar zitten we op te wachten... van de beoogde winnaars. Dat stemmetje willen wij horen. Hoe moeten mensen dit gaan doen? Want jij hebt hier prachtig voorgedragen. Maar wat vragen wij van onze luisteraars? Uh, nou, ze kunnen hun, hun verhaaltje natuurlijk inspreken en mailen. Ze kunnen het zelfs uh, filmen en uh, mailen. En op Twitter, Facebook, laat me komen. Ja. Twitter is dan uh, wel 140, ja, 140. tekens natuurlijk. Uh, het moet ik heel kort spreken. Het moet een, uh, een krappe aankomst worden. Ja. Uh, maar, uh, zelfs als mensen het via audio of video opsturen... mag het niet te lang, hè? Nee, zeker niet te lang. Een seconde of dertig? Ja, lang zat. Ja, Want, ja, want anders uh, je moet je ze ook allemaal afluisteren en afkijken. Dus, nou, uh... ook dat. Maar het moet een, een, <laughs> nou, een, een spannend glorieuze, spannende, gloedvolle aankomst een zijn. De meest stoute aankomst. Uh, en dan bedoel ik bedoel niet ondeugend, maar gewoon uh, wat je echt wil. Droom maar los en, en, en kom maar met je, met je zegen. Want ja... Er zijn er heel weinigen die het natuurlijk echt doen. En er zijn er heel veel die het tussen de oortjes moeten houden. Dus luisteraars, geef u zelf bloot. En wat staat er tegenover? Eeuwige geroem sowieso. En? En mijn boek De Aankomst. Zo is dat. Dus nogmaals, uh, die droom in uw hoofd. Als u wel eens op de fiets zit en u hoort dat stemmetje... maak dat stemmetje ja, hoorbaar. Laat hem aan ons toekomen. Uh, deproloog.nl of twitteren. @deproloog. En Bas, jij zit in de jury. Ja. Waar ga je ja. op letten? Uh, nou, in ieder geval uh, originaliteit en ook overal uh, ongegeneerdheid. Maak jezelf maar echt groot. Niet, niet, niet, niet de bescheiden winnaars. Over de topman wel, En dan mag ik u nog melden dat u ook een heel mooi shirt kunt winnen. Een uniek wielershirt van De Proloog. Is te zien op onze website, deproloog.vara.nl. Dus maak voor ons die ontzettend mooie aankomst... en win dat shirt plus het boek De Aankomst van Bas Theeman... Anne Papens, Monique Huidink, um, jullie gaan drie weken heerlijk genieten van de tour. Maar ik geef jullie ook een opdracht mee. Oh. Een aankomst. En ergens deze drie weken willen we graag van jullie horen wat er van geworden is. Dus het eerstvolgende ritje op de fiets naar de supermarkt. En dan kijken hoe we dat uh, met Mart Smeets in het hoofd uh, gaan doen. Stuur het ons op, maak er een foto van, uh, bedenk iets, laat het ons toekomen. Dat en, uh, wordt het, het wordt het meest boeiende boodschappenverslag ooit. <laughs> het lijkt mij heerlijk. Een wedstrijd. Ja. Hartelijk dank voor, uh, uh, voor jullie komst naar de studio. Uh, en nogmaals veel plezier. Um, Wim Daniels, ja? ook voor u dezelfde opdracht. Daar komt zeker uh, de uitdrukking in voor. Daar komt Wim Daniels aan, aan en hij gaat de rob en de Nou, Dat ik, wordt hij. We hebben al een winnaar, denk ik. Uh, hartelijk dank ook uh, u voor het gesprek. En ook veel plezier deze komende drie weken. Uh, ja, en dan is het nog één nachtje slapen. Hè? En dan, uh, dan gaat het van start. De Circus, dat is inmiddels neergestreken op Corsica. Want daar gaat die honderdste editie van werelds grootste wielerwedstrijd. Morgen van start. Gio Lippens, goedemorgen. Deborah, goedemorgen. Jij zit de komende weken weer aan de meet. En dan maak je voor ons elke dag die finishfoto. Die we zo graag ja. willen zien. En ook op onze en website. En ik laat het stemmetje in mijn hoofd ook klinken. Hè? Ja, ja, jij hebt hem al een keer, moet ik uh, stiekem verklappen, voor <laughs> ons uh, gemaakt. Maar uh, mocht je hem alsnog horen, stuur hem gewoon naar ons op. Je weet maar nooit. Het <laughs> um, zal wel gaan lukken, denk ik. En Gio, nog geen plaatjes van de streep vandaag natuurlijk. Maar andere mooie dingen zie je natuurlijk ook. Hè. Nou ja, als ik hier nu naar buiten kijk, kijk ik in de richting van de Middellandse Zee. Want we zijn inderdaad vanochtend met de veerboot aangekomen in Bastia. Net neergestreken in ons hotel aan een lagune. 20 kilometer van de finish, dus wat ons betreft kan het niet snel genoeg beginnen. Is Corsica er klaar voor? Uh, Korsika is er klaar voor, voor zover ze er überhaupt klaar voor kunnen zijn hoor. Want eerlijk gezegd, het is natuurlijk allemaal krap, het is bochtig, het is uh, ja, weinig hotels hier. Dus het wordt allemaal heel erg krap. Er zijn journalisten die slapen gewoon op een veerboot, geregeld door de organisatie. Heerlijk lijkt me dat ook wel, toch? He, met een zonnetje erbij. Ja, lijkt me erbij. ook best wel leuk. Een beetje deinend, uh, deinend op de golven hier, want het waait hard. En uh, ook dat kan morgen nog wel eens een bepalende factor worden in die vlakke etappe van morgen. Morgen gaat het er uh, voor jou echt uh, ja, erop en erover, om het zomaar even te te voor ons zit het erop voor vandaag en jij bent morgen te horen vanaf... Ja, vanaf uh, kwart voor twaalf bij ja. jullie. Nee, uh, natuurlijk nou, niet. Nee, niet nee, ticket, morgen is het zaterdag gewoon huppakee, vanaf, uh, vanaf twee uur. Zo is In het. In de Lijn. Dankjewel Gio. Radio Tour de France. Ja. Doei. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Journalist Frits Barend ging voor een nieuw tv-programma naar Israël.